Goedenavond, ik ben Hanneke van Zessen. Dit is het nieuws van NOS op 3. Of er nieuwe maatregelen komen hangt vooral af van ons gedrag. Door te kijken naar ons gedrag en hoe we ons houden aan de basisregels... wil het Outbreak Management Team en het kabinet deze week al bepalen of er nieuwe coronamaatregelen moeten komen. De demissionair minister Grapperhaus zei vanmiddag al dat uit onderzoek bleek dat onder meer het scannen van het coronatoegangsbewijs nog niet overal top gaat. Daar blijkt uit dat het echt nog steeds bij horeca en bij sportkantines beter kan. Maar dat is dus voor dat de nieuwe maatregelen ingingen. Nou, ik heb natuurlijk heel duidelijk een beroep gedaan. De mensen leven het na, controleren het goed. Het effect van de nieuwe maatregelen moet dus nog verder blijken. In een megaproces tegen de maffia in Italië zijn 70 verdachten veroordeeld. Ze kregen tussen de 10 maanden en 20 jaar cel voor drugshandel, afpersen en diefstal. 20 andere verdachten zijn vrijgesproken. De uitspraak is onderdeel van een groot proces tegen een maffia-organisatie in het zuiden van het land. Middelbare scholen maken zich zorgen over het grote aantal middelbare scholieren dat snotterend thuis zit. Middelbare scholenvereniging VO-raad zegt tegen het ANP dat steeds meer leerlingen ziek zijn door de griep of door corona. En ook steeds meer leraren moeten even een paar dagen onder de wol. Rapper Travis Scott betaalt de tickets terug van zijn concert van afgelopen weekend. Tijdens dat festival zijn er acht bezoekers overleden door de drukte. Toen de rapper op het podium kwam ontstond er chaos en werden festivalgangers doodgedrukt. Deze jongen verloor zijn broertje in de chaos. Our family is grieving for my brother Donish. He died saving his fiance. She was getting hurt, hit, left and right. Did it it. Travis Scott gaat de entreeprijs aan de bezoekers terugbetalen en heeft zijn optreden van aankomend weekend in Las Vegas afgezegd. Het weer komende nacht kan er wat mist ontstaan. Morgen in het noordwesten bewolking en kans op wat regen. In het zuidoosten schijnt de zon en het wordt een graad of 11. ZFM. Verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Helene Geest van de AWB. De files in de regio zijn bijna opgelost. Maar op de A9 van Amstelveen en Alkmaar... heb je nog wel een kwartier verdraging tussen Aalsmeer en Knappend Velzen. En op de N202 Amsterdam-Ijmuiden... voor de aansluiting met de A22 is de verdraging nog 10 minuten. Tot zover de verkeersinformatie. In Circus Zandvoort ben jij de artiest. Toets je snelheid, slimheid en behendigheid... op de nieuwste spelletjes en kermisattracties in Familyland.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 Te weinig gekreund, het glas ligt gedronken. Nooit was het genoeg, te weinig vertrouwen van al die vrouwen. Te weinig geshowen, te weinig gesteund, te weinig open, te weinig geluid. De stad werd gespeeld, de klokken verzet. De zon op zien komen, maar toch alleen in bed. De spanning gevoeld, maar half gehandeld, overgedaan. Weinig de reden dat ik altijd mee wil Maar het eigenlijk was het niet veel Ik doen wat ik wil. ben wel tranquilo, maar misschien niet te veel. week hadden we de 3 voor 12 Noord-Holland Vloedgolf aflevering bij Alt-Orient TFM. En daar zat deze ook in. Tot die Dimeo, we hebben ook met de bandleden gesproken. Dat was alweer twee weken terug. Over deze single. En uh, ja uh, wie de 3 voor 12 Noord-Holland uh, site in de gaten houdt... Uh, die ziet ook dat hij in het releaseoverzicht van de beste singles van... Oktober terecht is gekomen. Nou, dat uh, mocht wel duidelijk zijn. Want het was wel een beetje een, uh, een plaatje waarvan je denkt... ja, dat uh, schuurt. En daar houden wij wel van. Uh, niet alleen bij 3 voor 12 noord holland maar ook hier bij Alternative FM. Want dat is ook uh, een van de dingen waarom we dit soort uh, dingen graag laten horen. En uh, wie dat een beetje goed uh, bijhoudt... die hoort dan ook een beetje de muzikale klanken van iets van Italo terug. Nou, dat uh, is ook wel duidelijk. Hè? Die jongens die hadden een beetje een voorkeur uh, daarin. Bovendien hebben ze gewoon een verleden hier in de buurt uh, liggen. Uh, ze zeggen ook, uh, we komen uit uh, 023 oorspronkelijk. We komen er ook regelmatig, maar tegenwoordig uh, zitten ze wat meer in Amsterdam. Dus dat uh, is uh, in het kort het hele verhaal van Totti Di Meo. Um, welkom bij deze Alternative FM... Er is nog zo waar een, een live optreden vanavond. Dat stond niet helemaal in de planning. Eigenlijk ook weer wel, want ik had mijn app niet goed bekeken. Want wat was het geval? Ik zit op woensdag bijna. Ja, het is dinsdag op woensdag. En ik was een beetje gewekt door wat oprispingen. In de, in de maagstreek. zou ik maar zeggen. Kijk, hier in mijn app zit. Paul Bond in de appwisseling En die zegt... ja, ik uh, wil weten hoe het zit met 4 november. Want uh, ergens hadden we zoiets uh, afgesproken. Dus ik zat te kijken van over welke donderdag hadden we het. Inderdaad dus, deze 4 november. En ja hoor, in de, uh, in de app... ergens in 19 augustus... kun je nagaan hoe lang geleden dat is... zei ik al van, nou, het komt dan maar... ergens 4 of 11 november. Uh, niet wetende dat, uh, dat we alweer met zoveel dingen te maken hadden. Maar ik zeg... ja, ik moet wel even weten of uh, onze vriend uh, Marcus ook beschikbaar is. Nou, die die zegt, hartstikke goed, kreeg van Marcus een melding gisteren via de app van een Sinterklaas met een duim van, nou prima, ga, maar, ga het maar regelen, dat is allemaal in orde. Nou, en Paul komt vanavond, dus vanaf 8 uur gaan we het meemaken. En bovendien is dat gelijk het voorschot wat we daarop nemen. Want op 18 november zal Paul Bond in de Rode Bioscoop zijn EP Sunset Blues gaan introduceren. En waarom ook niet, dan een twee weken vooruitlopend op die uh, presentatie van de EP gaan we het uh, daar uitgebreid over hebben. En dat komt dus allemaal vanavond voorbij. Dus een hernieuwde uh, ontmoeting van Paul Bont. Het is geloof ik in september, ben ik hem, uh, vanaf september ben ik hem dus nu al drie keer tegengekomen. Vanavond dus meegerekend hè. Want uh, uh, ja, Marcus en ik zaten ook uh, bij het feestje van uh, de platenmaatschappij van zijn broer. Ja, wie komt er dan ook? Paul Bond. Ja, dat, is, dat lijkt me dan wel logisch. Um, uh, dus het is, uh, ja, je, zo, zo zie je elkaar nooit. En zo is het in uh, twee maanden tijd dat je elkaar drie keer uh, tegen gaat komen. Dat, dat lijkt uh, is alleen maar leuk. Uh, goed, dat is één kant van het verhaal. We gaan ook even een klein uh, dingetje vooruit uh, blikken op uh, de dagen die gaan komen. Daar zullen we straks in, het, uh, in dit uur al aandacht aan besteden. Want bent met een T zo... Um, beschrijft hij het uh, zelf. Uh, hij het, In het echt heet die Bent Langerak. Uh, Bent met een T maakt uh, Nederlandstalige muziek. Uh, is een beetje te vergelijken met Lucky Fonds. Die heb je wellicht uh, tussen vijf en zes nog even voorbij horen komen... in de non-stop van deze ZFM-uitzending. Uh, en dat is vergelijkbaar. En wij gaan om half acht uh, met uh, deze Bent met een T uh, vragen... Uh, over die single die hij dan uit gaat uh, brengen. De, de single heet Sam... En die is vandaag uh, uitgekomen. En uh, we gaan ook uh, een beetje vooruitkijken op uh, wat er morgen uit uh, wordt gebracht. Bijvoorbeeld Summerhoes uit Rotterdam. Dat is het, het echtpaar Vera, Jessen, Jurend en Peter Jessen die Summerhoes uh, vormen. Die hebben een nieuwe EP uitgebracht. Uh, en die EP die heet Rubix. Die ga je uh, straks ook, daar ga je het uh, titelnummer van horen. Dus uh, dat is uh, brandnieuw. En uh, er is nog, volgens mij, nog uh, iets uh, wat uh, redelijk uh, nieuw is. Maar dat zie ik niet 1, 2, 3 staan. Maar uh, sowieso hebben we. Oh ja, ja, ja, uh, dat is ook uh, nieuw. Um, vooruit uh, blikkend op uh, de, het album wat morgen gaat uh, verschijnen van Roos Meijer. En om half negen hebben we een gesprek met Roos. Ook dat uh, gaat uh, plaatsvinden. Why don't. We Give It A Try. Dat is uh, um, uh, een, een album wat, uh, wat uitgebracht uh, gaat worden morgen. En de, uh, uh, nou, dat is ook de reden waarom we erover gaan praten. Want er zit nog een heel verhaal aan vast. Uh, wie ook nieuw materiaal hem, uh, heeft uitgebracht. En die single die komt morgen. Maar eigenlijk is dat gelijktijdig met een EP. Lost lights van Sterrenweldring Die ga je dit uur nog horen. En in het uh, laatste uur hebben we een telefonisch gesprek. Uh, bijvoorbeeld met Frank Schalkwijk. Die kennen we nog uit het verleden bij de Cosmic Carnaval. Maar uh, in een uh, vrij recent uh, verleden. En dat is ook het huidige uh, wat hij nu doet. Samen met uh, een ander voormalig lid van de Cosmic Carnaval. Namelijk Kai van Driel. En nog twee jongens. Uh, vormen ze Elephant. Dat is een uh, indie band uit uh, Rotterdam. Vorige week een nieuwe single uitgebracht. Calling uh, is al uh, een paar keer gedraaid. Uh, door um, enkele Nederlandse uh, radiostations. Uh, uh, ook lokaal. Ik meen, sowieso afgelopen maandag... heeft uh, Roy uh, de Smet me laten horen in het uh, programma... bij uh, de lokale omroep van Volendam-Edam. In Roy draait door, heeft hij me laten komen. Deze elephant met calling. En ik kan me niet aan de indruk onttrekken... dat hij komende zaterdag ook uh, te horen is... in het programma Zwaardvis bij uh, collega Willem de Waard. Dus uh, het zal, uh, denk ik wel. Maar goed, uh, deze Frank Schalkwijk uh, zit ook in het uh, programma. Nou, dan heb ik uh, eigenlijk uh, tien minuten een beetje vol zitten... met alles wat er... Uh, ...in zit in dit uh, programma. En dan is het hoog tijd om maar eens even wat te laten horen van een album... ...dat ook morgen wordt gepresenteerd in het park in Hoorn. En dat is van Marianne Lichthart. Country. En het uh, nummer dat heet Memories. En komt van Redesigning. Die ze morgen dus gaat presenteren in dat theater in Hoorn. Come back home. <laughs> Home. Right. de man en hij uh, is de laatste tijd uh, behoorlijk actief als het gaat om singles uit te brengen. Is allemaal de opmaat naar een EP die uh, verderop nog uh, moet uit uh, gaan komen. En uh, No Man's Land is uh, vorige week donderdag uitgebracht. Uh, en dat is ook de reden waarom we toen hebben gedraaid. Uh, want Sven komt uit de buurt van Haarlem, daar komt hij uh, vandaan. En dat is de reden waarom ik uh, draai. Nou, het is duidelijk uh, dat uh, toch ook in deze alternatieve FM, hoewel... Uh, er ook uh, een aantal dingen buiten de provincie uh, te horen zijn uh, zoals uh, bijvoorbeeld uh, straks Rufus King om maar even te noemen en band met een D uh, dat zijn toch uh, acts die buiten uh, uh, onze regio liggen en Dr. Justice en de Spoonful om maar even wat te noemen het zijn allemaal uh, bands buiten Noord-Holland maar goed uh, ze komen wel uh, voorbij Um, maar deze Sven Ross uh, is dat uh, zeker niet het uh, geval. We gaan uh, kijken of we zo dadelijk al uh, met uh, Bent uh, kunnen praten. Dat, uh, dat doen we zo. Maar eerst aandacht voor een dame die al bij uh, Giel Belen op uh, Radio 2 is uh, geweest. En uh, vanmorgen komt de EP Lost the Lights uit. Daar is ook een single bij. En die, uh, wordt, uh, daar wordt ook uh, nadrukkelijk uh, om gevraagd om die te laten horen. Want uh, ze heeft het materiaal uitgebracht bij Revenge Records. En wie zijn dan wij om dat tegen te spreken? Nou, dan, dat, dan moet je wel van een hele goede huis komen. En dat is ook de reden waarom we hem... Laat horen, Sterreweldering met een nieuwe single. En morgen dus de EP Lost Lights. I'm gone. en En dat was Tom Hout van Koken. Um, welkom, Bent, Want uh, we hebben je niet zomaar gevraagd. Uh, want er is alle aanleidingen toe. Want je hebt ook een nieuwe single vandaag uitgebracht, ja. toch? Jazeker, jazeker. Ja. Um, even over, uh, over deze, Tom Hout van Koken. Uh, omschrijf even in het kort je muziek eventjes uh, naar de mensen toe. Mijn muziek? Uh, ja, Nederlandstalig... Uh... ...powerpop, zou ik willen zeggen. Nederlandstalige powerpop? Ja. ja. Met, een, ja, met een hier en daar een uh, vleugje, vleugje humor. Ja. Uh, yeah? Ja? Ja, ja. Uh, en, uh, sorry, er ging, ging een alarm af over <laughs> dit gesprek. <laughs> ja, maar... En, uh, ja, we... Ja, ja, het is al praten over muziek. Het voornaamste is, je moet het, je moet het gewoon horen, denk ik. Ja, ja, ja. ja. Nou, de, de vergelijking werd al gemaakt met Lucky Fons. Want het... Uh... Ik, ik, ik, ik had even voordat ik hier om 6 uur begon... Uh, kwam er even in het non-stop-systeem toevallig iets van uh, Lucky Fonds langs. En toen dacht ik... Oh, okay. Ja, weet je, ik denk ja, het het wel te vergelijken Maar bij jou is het net even wat, uh, wat, uh, wat ruiger en even wat, uh, ja, wat rauwer in, in dat opzicht. Het is gelijk een, uh, een klap voor je kanus uh, wat, je, wat je krijgt. Ja, zeker. Dat, dat hoop ik wel. Nee, ik, ik snap die vergelijking wel. Ik denk dat het... Dat zit hem ook vooral, denk ik, een beetje in het... Ja, misschien speelse taalgebruik en ja, ook de manier van presenteren dat we ons niet uh, ja, erachter verschuilen dat we Nederland zijn mm. en een soort van ik denk dat daar een, een, een, een raakpunt zit uh, ja. met, met Lucky Fonds ja. is, is, ja, zit het eigenlijk ook in dat uh, wij Nederlanders soms niet uh, te direct zijn en dat je denkt ja, van uh, bullshit ik uh, zeg gewoon wat ik denk en uh, dat uh, laat ik dan maar ook in mijn muziek uh, terug horen ja, nou, dat, dat komt denk ik een beetje automatisch door het Nederlands. Een soort van, als je een soort van heel dichtelijk gaat doen, dan wordt het soms een beetje kleinkunst. En als je dan te ver in de, in de clichés, dan moet ja, dan, dan, dan, dan ik er zelf een beetje van kokhalsen. Dus, <laughs> dus een, uh, ja, dan kom ik, uh, kom ik op, uh, op zoiets blijkbaar. Maar het is ook een beetje, uh, uh -huh. ja, het is gewoon wel echt mijn stem, weet je. Want ik ben ook niet, uh, niet een. Een super getrainde zanger wat dat, wat dat betreft. Maar het past denk ik wel juist wel goed bij deze, bij deze vibe. Ja, um, want Nederlandstalig, uh, ja, hoe, hoe goed ben je? Heb, je? heb je daar op een gegeven moment... Nou ja, ik zeg hoe goed, maar laat ik het even anders insteken. Maar heb je ook een uh, kennis van de Nederlandse taal? Heb je er een opleiding in gedaan? Uh, literatuur, uh, hoe moet ik het zien? Kennis voor. Nou ja, ik, uh, ik spreek al mijn hele leven Nederlands. Nee, ik, ik heb er geen, uh, geen opleiding voor gedaan. Uh, in die zin, nee. Maar ja, ik, ik, ik, le ik lees wel eens wat. En, uh, ja, uh, maar ik bedoel, ja, ik, uh, mijn Nederlands is nog beter dan mijn Engels. Ja. Dus, uh, ja. Het is ook uh, eigenlijk een, een uitingsvorm. Uh, spreek je moerstaal, daar, uh, daar kun je je ook het beste in uit. Dat is een beetje eigenlijk de gedachtegang. Uh, een beetje. Nou ja, het is misschien wel interessant om nou wat achtergrond te vertellen. Ik ben namelijk voornamelijk producer, dus ik help andere artiesten op te nemen en aan hun songs te ja. schaven. Ja. En eigenlijk één ding wat heel vaak voorkwam is dat we dan met een nummer bezig waren en dan zong iemand dan een lyric in het Engels. Dus mee en dan was ik van, ja, ik begrijp wat je bedoelt, maar dat is grammaticaal niet helemaal correct. Hmm. Of dan was het gewoon iets met de uitspraak en... Ja, dat, dat, dat zat een beetje het, het proces in de weg en juist, ja ook omdat popmuziek zo erg gewoon, ja, degene die het schrijft en de muziek, dat hoort zo erg bij elkaar. Dus het voelt voor mij in ieder geval ook oprechter als ik het in het Nederlands doe. Want hm. Ik heb ook wel Engelse dingen geschreven, maar dan vond ik het eigenlijk heel moeilijk om, om af te maken of dan was ik het er uiteindelijk gewoon... Uh, Stond je er mee. niet achter als het uh, ware? Nee, of dan, dan had ik meer het gevoel dat ik gewoon andere mensen nadeed met clichés. Ja, ja. ja. Dat, dat, dat klinkt goed, dat heb ik al gedaan. En met Nederlands heb ik gewoon minder referentiemateriaal. Ja. Maar dan weet ik wel precies, kan ik veel meer, veel subtieler spelen met ja, hoe je een woord zegt. En dat, ja, dat kan al dan een beetje de betekenis veranderen. Ja, hoe reageren, ja. Ja, hoe reageren mensen op, op jouw muziek? Ja, over het algemeen echt heel... Uh, ja, bijna een beetje verrast en dus ook wel gewoon wat ik, wat ik hoop van dat heel veel mensen die hier luisteren inderdaad niet zoveel Nederlandstalige muziek, maar die vinden dit dan uh, wel leuk en, en vaak zeggen ze ook van, oh ja, dat, dat ja, past wel echt bij jou, weet je. Ik, ja. dat, uh, dus dat, dat vind ik wel, uh, wel leuk. Dus zo, ja. Zijn, zijn er want ik vind het eigenlijk nog uh, uh, bijna materiaal wat zo te landelijk is in de soepkant. Uh, maar hebben, ze, hebben die uh, jongens zich eigenlijk al gemeld? Uh, ze hebben zichzelf uh, nee nog niet, uh, nog niet helemaal gemeld. Nee. Uh, dus uh, ja, we gaan even zien wat er uh, wat er gaat ja, wat, gebeuren. Ja. Uh, dus nee, ja, dat, uh, wat dat betreft, ja, ik, ik heb geen idee hoe snel dat uh, wel of niet zou, zou moeten hmm. gaan. Maar ik hoorde het inderdaad meer ook vooral over de, de single die Sam tegendraait. Sam, die is, die is inderdaad nog wat, uh, wat poppier en energieker. Dus ja, wie, wie weet gaat het wel gebeuren. We ja, we zien. ja uh, want uh, dat is uh, waar ik ook naartoe wil. Hè? Want Sam is, uh, is de nieuwe single die je vandaag hebt uitgebracht. Uh, maar is dit ook een onderdeel van wat, dat er nog wat meer van je gaat komen? Oh, dat, dat sowieso. Dat, ik, heb, ik heb nog wel wat, uh, wat mooie dingen uh, achter de hand. Dus uh, maak, je, maak je daar niet ongerust om. Mm -hmm. En wat ook wel leuk is, is dat eigenlijk is, Sam zou je kunnen zien als een prequel van Tom Hout van Koken. Mm -hmm. Mm -hmm. Uh, dus als je. Ik weet niet of mensen dat net hebben gehoord. Dan, uh, nou ja, dat, dat gaat dus uh, over, over ene uh, Tom. Maar in Sam kan je het een beetje horen van. Hoe dat, zo, hoe dat zo is gekomen, ja, ja kijk, dat, ik bedoel, het ligt natuurlijk niet, het is niet een 1-2-verband, maar nee. die, die hebben wel zeker met elkaar uh, te maken en er zullen, zullen ook wel meer verhalen in dat ja. universum zullen zich uh, afspelen, dus ja. Uh, ja, ik kan de luisteraar lekker zelf gewoon de puzzelstukjes bij elkaar. Ja, het, het, het, het moet een uh, soort luisterboek uh, moet het, uh, gaan worden als het ware. Zoiets. Nou, ja, het is misschien te veel. Kijk, het belangrijkste, ook gewoon, ook qua taal, ten eerste moet het gewoon tof klinken. Gewoon leuk hm. klinken, op zichzelf staan. Maar ik denk wel dat soort van mensen merken als ze meerdere dingen luisteren, van, oh ja, dat, het, dat het gewoon ook wel een geheel is. En dat vind ik wel leuk om te maken. Dat het gewoon niet alleen ja, drie minuten leuke muziek, maar als je er een beetje in verdiept, van het oh ja, heeft wel allemaal met elkaar te maken of zo. En, Zelfs om, ja, ik denk wel dat mensen dat ook onbewust wel voelen, op een gegeven moment, denk ik. Oké. Okay. Um, nou, dan gaan we uh, die uh, single even laten horen. Uh, uh, lijkt je dat een goed idee? Dat lijkt me een uitstekend uh, plan. Maar... Ja. Dan gaan we hem uh, hier uh, draaien. Dit is uh, Bent met een T en Sam. Maar ze lacht zo lief dat ik niet anders kan dan vallen voor Sam. Sam is een ware hartedief. Dat neem ik voor lief, want ik ben een lam, zo makkelijk als ik kan. Zo ze het niet ziet. Maar vergeet je niet, want Sam. Niet weet van allemaal het plan. Sam, wacht tot iedereen wie. Maar ze nog niet, want de type Sam had. En het kan. Als ik haar nu iets had. Begint elke brief. Oh, alsjeblieft, geef mij toch een kans. En wat denk je ervan? Naïef Maar ze lacht zo lief dat ik niet anders kan dan vallen voor som Kan dan vallen voor som Kan dan vallen voor som Dan vallen voor som Som, som komt de EP uit van Sammerhoes en je hoorde het titelnummer dat heet Rubiks. En daarvoor hoorde je Sam van Bent met een T. Uh, maar hij heet in het echt Bent Langerak. Dat is uh, zijn echte naam, maar uh, dat vind ik wel, wel leuk. Uh, dat je dan fonetisch uh, het uh, verhaal met een T. Zo zeg je het, uh, zoals je het zegt, schrijf je het ook. Dus m e t t e n t e e Fonetisch bepaald, maar er zit natuurlijk een gedachte achter. Um, dat uh, was eventjes uh, de huishoudelijke mededeling. Straks uh, gaan wij uh, vanaf 8 uur beginnen met uh, een, uh, een paar uh, live nummers... die Paul Bond uh, gaat presenteren op 18 november in de Rode Bioscoop... Uh, tijdens zijn EP Sunset Blues... En als de titel niet klopt, dan uh, gaat hij mij nu ter plekke dat corrigeren. Nou, ik geloof niet, uh, want hij, uh, hij zit gewoon te knikken dat het klopt. Dus dan uh, ga, uh, is dat goed. Uh, dat is uh, op 18 november. Maar hij is vandaag al hier en zal een aantal nummers laten horen. Of dat ook een aantal nummers zijn die op die EP uh, terecht gaan komen. Dat, uh, dat moeten we even afwachten. Dat is leuk. Dat is de verrassing. Daarom houden we het ook uh, lekker spannend uh, in dat opzicht. Uh, maar we gaan natuurlijk ook uitgebreid uh, met Paul praten over, over de EP. En natuurlijk over de uitstapjes uh, die hij uh, gedaan heeft. Uh, onder andere met Ricky Kohlen, waar hij uh, op dit moment mee optreedt. Maar ook bijvoorbeeld het uh, project uh, La Belle époque uh, ...van Danny van Tichelen... ...want uh, daar uh, heeft Paul ook een bijdrage aan geleverd... ...dus dat uh, ga je straks allemaal uh, uitgebreid horen... ...maar eerst hebben we natuurlijk nog uh, muziek uh, liggen... ...zoals deze van Rufus King... ...en een tijdje terug hebben, hebben ze uh, laten horen oh, over deze single... Uh, ...hoe die in elkaar stak... ...en nu de single zelf... ...en dat is Motel Stardust van deze Leidse band... De EP, en dit is het uh, titelnummer van Joetta Zoetelief, uh, die je uh, op deze de Alternative FM hoort. We gaan uh, verder met uh, de muziek van Nevin. Die was vorige week hier onder de 3 voor 12 Noord-Holland Vloedgolf. En ik meen dat dit de nieuwe single van haar gaat worden: Backseat Show. Deze dame, Nevin, die gaat uh, straks uh, natuurlijk veel meer van haar horen in uh, de nabije toekomst. Uh, maar dat uh, mag wel duidelijk zijn. Ook aandacht besteed uh, bij 3 voor 12 Noord-Holland Vloedgolf. Dus uh, wat dat er gaat, uh, staat het helemaal bol van, van alles wat uh, van Noord-Hollandse maken komt. Dat uh, gebeurt straks ook. Als we Paul het werk laten doen als het gaat om het muzikale gedeelte... en we gaan natuurlijk ook praten over alles met wat hij aan het doen is... van een EP-presentatie aan toe. Straks, of daarnet, had ik Dakota gedraaid. Dit is de olvolger, Loop, met de laatste single. Volgende week komt de EP-mensen en dit is de single Fair Enough. gebeurt er dan dan heb je, denk je dat het uh, goed uitgetimed hebt en dan heb je dat dus niet. En uh, dan zeg ik, uh, ja... Wauw, wauw, Wat? Het is zover het ritme van ZFM. Via de kabel op 104.5. En in de ether op 106.9. Straks meer. Maar nu eerst het NOS nieuws van 9